Maak bij Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend een nieuwe ronde. Mixmarathon. Jarno van der Wielen. is Slam. 12 van dit over 2. Welkom bij another round of the Slam Mixmarathon. Met straks vanaf 3 uur live in de uh, booth onze grote vriend. Tim Hox komt langs. En eerst een lekker uurtje Vintage Culture met heel veel eigen tracks. Dat is ook lekker. Zometeen zijn eigen track Nirvana. Upon Your Skin komt eraan. Brava, Space en Lost krijg je allemaal. Maar we beginnen lekker. tranquilo met de track van Rufus the Soul en Lately. Dan wel weer in de remix van Vintage Culture. Je hoort ze tot drie uur hier op Slam. in de Slam Mix Marathon. En trouwens, wil je ook de tropische temperaturen gaan opzoeken? Dat kan, we sturen je naar Vegas Baby. Komende week beginnen we weer met de nieuwe ronde van de Gok van Je Leven. Rood of zwart, dat moet je beantwoorden. Heb je het goed, ga je naar Viva Las Vegas. Vegas plus je leeftijd, stuur dat deze kant op via de app van Slam. Thank you. Zometeen Tim Hox live in de DJ booth bij Raoul Eerst Vintage Culture. Tot 3 uur in de mix. ik multimodal- <laughs> Thank you. the head.